Dat je bent ingeschakeld, dit is alweer het tweede. En laatste van zie het ook jou. Vrijdagavond. Met nu en nu lang in de mix. De stick individuals. Ready for 2012. Mix Ik ben steeds met op jouw CFM Sanford, zie je het uit je speakers! Ofwel ze grootste landvoer, hij is nog steeds wagenwijd geopend met In de Mix. Niemand minder dan de Sick Individuals. Deze twee jonge jongens, kun je toch wel zeggen dat 2011 een heel goed jaar voor hem was. Hello gigs in binnen- en buitenland. En omdat ze zo blij zijn dat dit jaar zo goed ging, zeggen ze we nemen vast een voorsprong naar 2012. In de mix. de sick individual. Tot aan 11 uur is dit je it op jouw C-FM En hij gaat harder. Zie het op je radio met de sick individuals in de mix. Wil je ze morgen live zien? Dat kan. Ze staan morgen namelijk in de escape tijdens een speciale brainwash Christmas. Dit was het voor deze week. Mijn naam was DJJK. Bedankt voor het luisteren. En ik zie jou graag volgende week weer. Tot ziens. En blijf ook natuurlijk luisteren naar de overige programma's van jouw Siefems Antwoord. Hele fijne feestdagen! En tot ziens. Fijne dag!